solo She work a girl, she work the pole. She break it down, she take it low She's fine as hell, she's about to go Doing a thing right on the floor Money, money, she making. Look at the way she's shakin' Make like you wanna touch her, wanna taste her Have you lusting for her? long no, crazy, faces.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 Brinks wil dat het personeel salaris inlevert, maar de medewerkers pijnzen daar niet over. Minister Donner van Binnenlandse Zaken vindt een loonstijging van 2% voor de ambtenaren te hoog. De looneis komt van de vakbond Abfacabo. Die wil ook dat er niemand wordt ontslagen. Het kabinet gaat voor volgend jaar uit van de nullijn. Volgens Donner kunnen de bonden zich niet onttrekken aan de economische realiteit. De cao-onderhandelingen voor de Rijksambtenaren beginnen dinsdag. Premier Rutte zou graag zien dat Nederland meedoet aan een trainingsmissie voor de politie in Afghanistan. Maar of dat ook echt gebeurt hangt af van de gesprekken die het kabinet op dit moment achter de schermen voert met kamerleden, zei de premier. Als het kabinet het gevoel heeft dat er niet genoeg steun is, komt er geen voorstel voor een trainingsmissie.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 Dat het weer nog vanavond van het westen uit overal regen. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk 20 mm. Morgen eerst vanuit het noorden opklaringen, later buien en 11 graden. Zondag bewolkt, wat regen en maar 8 graden. En dat zijn de hoofdpunten.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 ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM, met, met nu, vrijdagavond live. In regenachtig Zandvoort. Even naar zevenen. Tijd voor vrijdagavond live. Rechtstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland. Techniek Roy Haldeman. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Het is nog etenstijd en daarom serveer ik ditmaal een ratje toe: een allegaartje, een mengelmoes. Zomaar een greep uit de vele cd-kasten in mijn huis. Zoals een album van de Amerikaanse fluitiste Ali Ryerson, die enkele jaren geleden ook hier in de krocht optrad. Luister naar het melodische Zinkaro. En dit was een andere gast van de stichting Jazz in Zandvoort. De Nederlandse altsaxofonist saxofonist Joris Roelofs, die in 2006 in de krocht was, te beluisteren. En hier in Hotel Hoogland speelde hij Skylark. Alleen begeleid door de nieuw zeelander Pat Penman op de contrabas. Van de alt-sax naar de tenor-saxofoon, bespeeld door de Amerikaan Zoet Sims... Ooit maakte hij deel uit van de Four Brothers in die fantastische band van Woody Herman. Maar hier speelt hij met zijn eigen combo een opname uit 1978: Zoet Sims met Traveling Light. Someone like you could love me I wished I knew You'd place no one above me Did I mistake this for a real? If I'm a fool, just say so. Should I keep dreaming on? wished I had What shall I do? I wish I knew. Vergis je niet dit was echt een Amerikaanse jazzzanger. De in 1925 geboren Jimmy Scott. Door een genetische afwijking is hij niet alleen klein van gestalte, maar is ook zijn stem onvolgroeid. Hij begon in de jaren 40 als Little Jimmy Scott te zingen bij de band van Lionel Hampton. Maar later kwam hij in contact met R&B en jazzzanger Ray Charles en trok dienst aandacht door zijn frasering en timing. Hij maakte onder leiding van Ray Charles het door velen als briljant beoordeelde album Falling in Love is Wonderful. Eind jaren zestig was zijn zangersgeluk op en ging hij werken in een ziekenhuis en later als liftboy in een hotel. Maar in de jaren negentig maakte Jimmy Scott een comeback met als resultaat nog weer enkele albums. Van een album uit 1994 hoorden jullie net I Wish I Knew. Maar nu maar even wat pittigers. Pianist Oscar Peterson met onder andere gitarist Barney Kessel met The Shadow of Your Smile. Zo zullen jullie het weinig hebben gehoord. The Moonlight Serenade, ooit de herkenningstune van het orkest van Glenn Miller. Maar hier op Zuid-Amerikaanse wijze vertolkt door de Japans-Braziliaanse bossa nova zangeres Lisa Ono. In een van de vele cd-kasten vond ik een oud album van de hardbop-trompetist Lee Morgan, die ik lang niet heb gedraaid. Een hardbop, ach. Hij kon ook prachtige ballads uh, spelen voordat hij door zijn vriendin op, op het podium werd doodgeschoten omdat hij te veel longte naar andere dames in de zaal. Lee Morgan samen met tenorspeler Clifford Jordan, pianist Winton Kelly, bassist Paul Chambers en drummer Art Blakey in een fluisterzacht I'm fool to want you. Dat was Play It Again Sam, gespeeld door de Engelse komiek en jazzpianist Dudley Moore en gezongen door de Engelse lady, actrice, zangeres Cleo Lane. Nee, die is gelezen, is Dame zelfs. Als tachtiger kreeg tenor saxofonist Flip Phillips van het bekende jazzlabel Furf nog de uitnodiging een album bijeen te blazen. Hij was thuis in de bebop, de mainstream, swing en East Coast Blues. speelde mee op tal van albums en was een van de grootheden in de band van Woody Herman in de jaren 40. Van 1946 tot 1957 was hij een van de grootheden van het jazz at the Philharmonic Circus van Norman Grant. Hier gaan we naar hem luisteren samen met collega tenoorspeler Scott Hamilton in A Smooth One. <middels> Dat was op verzoek van onze Frits nog eens die mooie song Dead Old Devil Called Love Again. Gezongen door de Engelse zangeres Alison Moyer. De Italiaanse jazz -trompetist Enrico Rava doet heel veel klassiek in zijn spel. maar nu speelt hij met anderen een onvervals jazznummer van Jerry Mulligan. Enrico Rava met Line for Lions. Mind for Lions. En we gaan het eerste uur eindigen met uh, Johnny Hodges, begeleid door de Hammond-organist Wild Bill Davis, met Taffy.